Voor de betere alternatieve routes langs wegwerkzaamheden leest u ANWB Auto. De krant voor automobilisten. Vanaf nu iedere week gratis bij Tinkstation en Supermarkt. You got all. ANWB, hebben we u ooit de verkeerde kant op gestuurd? Cheap tickets, voor je razendsnel op cheaptickets.nl. Hier in Nederland betaalt men tegenwoordig zonder moeite 3,5 euro voor een biertje, 30 euro voor een taxiritje Centrum en wordt er zonder blikken of blozen een trend die 100 euro voor een knipbeurt gevraagd. Als wij in die eurogekte mee zouden gaan, moeten we voor een Saab 9.3 inmiddels zo'n 40.000 euro vragen. Maar in Zweden hebben we geen euro. De standaard rijk uitgeruste Saab 9.3 is er daarom al vanaf 241.000 Zweedse kroon. Oftewel 26.990 euro. Dat maakt saap saap. Ga snel naar www.saap.nl of uw dichtstbijzijnde zijnde dealer. Ondernemen wordt een stuk relaxter met het Amersfoortse ondernemersplan. Hierin combineren we uw pensioen, ziektekosten en arbeidsongeschiktheid. Voor meer informatie over het Amersfoortse ondernemersplan gaat u snel, nee, Relaxed naar uw assurantieadviseurs. De Amersfoortse, de inkomensverzekeraar voor ondernemers. 3FM presents Within Temptation. Live in het beursgebouw in Eindhoven. Deze week, kaarten. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Serious Radio. 3FM Serious Comedy presents Laughing Matters. Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love.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 Keep talking about me, baby Say I'm doing you wrong Well, don't you worry, don't worry No, don't worry, mama Cause I'm right here at home Thank you, Miss Allah. You're the cutest thing I we en die dubieuze zin. Really like your peaches. Wanna shake your tree. Nou, en wacht. Heel gezellig, hè? He? Ja, Steve Miller had dat motto. Je denkt zeker dat je Steve Miller bent. En de Joker. GFM nou. Serious Comedy Presents. <laughs> <laughs> Laughing Matters. Nou, nou, nou, nou, nou. Daar zitten we dan hier in het prachtige Enschede. Veenstra, Veenstra. Gerard! Hoe is het? Ja, uitstekend. Ik zou bijna vergeten hoe je het eruit ziet. Nou, ik in, de, in deze belichting ben jij ook jezelf niet, hoor? Nee, hè? Nee, hè? De ene dus, uh... kan ik me er best bij hebben. Dit is even winnen. Nee, maar het is wel gezellig. kan cool, Laughing Matters, alleen de rit hier naartoe was al een Laughing Matters. Want, nou uh, ja, ja, probeer Enschede maar eens zonder Tom, -tom te vinden. Nou, dat is dus heel makkelijk. Dat is gewoon altijd maar die A1 af, uh, af, afknallen en, en klaar. dat je ja. hoort, weet je dat je nee, in het Nee, dan heb je een verkeerde afstand, dan zit je in Almelo. Oh, dat, oh, dat is Almelo. Ja. Oh, dus zie je, ik was al wat te laat, vandaar dus. Weet je, een bijzondere aflevering. We zijn vanaf locatie inderdaad in Enschede bij Laughing Matters. En uh, daar mag ik best wel even om gelachen. Het wordt nu alweer leuk. En um, um, uh, je bent weer terug, Veenstra. Ja, uh, maar niet lang, want je bent straks weer weg. Ja, nee, uh, genoeg over mij. Uh, uh, het leuke is inderdaad, Loving Matters is nog een paar dagen bezig natuurlijk. En er zijn ook heel veel uh, 3FM-luisteraars hier die een paar weken geleden kaart hebben gewonnen. Precies. Nou, wij zijn er ook. En dan is er ook nog iemand die de boel een beetje uh, draaiende houdt. En uh, die eigenlijk weet wat we überhaupt aan het doen zijn. En dat is de man die ineens ploef net naast me stond. Ja, die stond al een half uur naast je. Je had niet eens door dat hij er stond. Dat vind ik altijd te mooi, hè. En ja, dan, uh, maar ja. Zo ben ik. Ik ben vroeger een ninja geweest. Ik ben alleen... Uh, ja, je was inderdaad een ster, ja. Nou, door een intern conflict ben ninja ik, uh, ben ik uh, uit de ninja... Uh, school gezet. Maar de rechtszaak loopt nog, begrijp ik. Ja, maar het was ook niet, een, het was een hbo-ninja. Het was niet, uh, het was niet, uh, <lacht> oh, het een oh nee, een nee precies, uh, nee, heb ik veel nee, behaal dus behaal kan wat, woord, Ja, he? ik kan wel wat dingen, maar het is niet. Stijl Beckham, yeah. dames Die dame. ja. Ja. ja. Nu zat ik toch even een tijdje te praten. Hij is direct, jij bent directeur. Ja. En dat zou je toch niet zeggen als je je zo ziet staan. Nou, nou ik bedoel, uh, uh, dan moet je toch een sigaret in je bek hebben. Zo, ja, maar jij bent een uh, groot verdiener. In... Ja. Heb je, dat... je mijn auto gezien? Nee, dat ziet er ook niet uit. Het ja. groeit een boom uit ja. op dit moment. Nou, die auto dat is meer die waar die plaat over ging, uh, van hè. dat is meer een choker. Uh, ja, een choker, ja. Dus, dus, ja dus, Ik kan best mee hoor. Het verschrikkelijke verdiener. En die auto bedenkt dat die Steve Miller bent. Ja. Dat die is, dat nou. klopt nog niet helemaal. Maar goed. Zegt Hel? Ja. Wat gaan we allemaal meemaken vanavond? Ja, wat is nou, het programma? Het uh, programma is uh, uh, divers. Oh, er wordt er nu een, een programma wordt aan hem overhandigd aan de directeur. Ik <lacht> Dit is gewoon Volgens mij dit is een, een lijstje van uh, wie wanneer... Oh, hebt ja, het programma van uh, wat we gaan zenden. Ja, Het ja, ja, ja, programma, dat weten we nog helemaal niet. Nee, nee dat, is, dat is het een, maar gewoon wat hier in Enschede zo altijd beleefd valt. Nou, we, we gaan dus even... Uh, wat leuk dat jullie dat vragen. Wat een ja, leuke he? vraag. We gaan in vogelvlucht met elkaar door het programma heen. en uh, wat, oh, wat leuk. En, maar we gaan ook een stukje, een stukje terugblikken van wat is er allemaal gebeurd. Ik schrijf want, mee. Want mensen, er is natuurlijk al van alles gebeurd. Ik, oh. uh, er is hier vanaf woensdag eigenlijk wordt hier al gelachen. En daarvoor niet, want toen waren we nog niet. <laughs> heb je dan nou onderhand heel zere kaken? Wat zeg je? Heb je dan nou onderhand heel vermoeide kaken, als je al sinds woensdag aan het lachen bent? Nee, dat, um, ik, ik was uh, niet, ik, was, ik zat niet onder de lachers. Ik oh zat, <laughs> Ik ben directeur. Ja, oké. Okay. Die ik moet je altijd Ik lach in de, de plooi, hè? Precies? Ja. <laughs> ik lach altijd als ik ga pinnen. Um, we, hebben, we, we beginnen de uitzending met een introductie van, uh, van mijzelf. Oh, heel uh, leuk! Ja. <laughs> Ik ben tegen dat je het hebt Introductie. Dat hebben we gehad, dan nu gaan we zo meteen Een nemen van de gaan. leukste mensen, maar ook heel volwassen als het gaat om luisteren. Telbekhand, telbekkant, backhand, telbekkant. Backhand. Nu, Wat overal te koop. Dan uh, is er een montage van de lama's. Die hebben hier woensdag gestaan. Je kent ze wel, de lama's. Uh, jong afgetrainde mensen uh, zijn er gek op. Met een leuke bankrekening. <laughs> het zijn uh, vier uh, witte, dikkige jongens die uh, over het podium uh, rollen. In welke samenstelling zijn ze bezig geweest? Ook al met, uh, met de nieuwe lama's? Zo? Uh, nee, met Ruben, Ruben, uh, Arie uh, en, uh, en ikzelf. Maar Ari is toch eigenlijk al ex... Ja, maar Arie gaat nog wel uh, mee af en toe voor een, uh, een gastentrijd. Arie in Enschede, dat is... Uh... Oh joh, hij nou, is niet weg te slaan. Okay. Precies, nou dat was de introductie. <lacht> ja, inhoudsopgave, want er zitten er toch We een beetje in. In. Ja, Nou, Straks komt Horace Cohen nog uh, langs. Ik zorg er ook van. Je kent hem wel, hij is de boer van uh, Job Cohen. Um, hij... Uh, die is burgemeester van Enschede. <lacht> We hebben nog een stukje Klaas van de Eerde. Henk Rijert, Bob McClare en Harry Glotsbach. Droogbrood, Berry Lussenburg, de wijn, Johan Gozes, dokter Dok, Phil Schoog, En ik sluit het weer af om tien voor één. Om uh, hier uh, ja, te terug te blikken met jullie. Ik heb een alternatief dijboek. Er staat nu dus uh, zo 13 over 7. Neem afscheid van Tijl. Ja, het is leuk. Dag. Graag gedaan. Maar ik kom gewoon weer terug. Ja, ik, ik, kom, gewoon, ik kom gewoon binnenvallen en straks gaan we weer uitgebreid met je proberen te praten. He? Heel gezellig. Proberen, he, vooral. hè? Gaat het goed komen. Het is net een bomenang, je neemt afscheid, maar dan... En kom ze even weer terug. Ja, ja precies. Ah. Dat gaat trouwens ook voor deze dame. Ik wens Stefanie. Think I'm treating you this way, cause I've been acting like someone. Dan zie je snel dat ze de komende tijd voornamelijk door heel Europa aan het toeren zijn. Ze breken overal door. En we hebben iets heel speciaals voor je op de agenda staan. What you, what 3FM presents Within Temptation. 24 november in het beursgebouw in Eindhoven. We gaan gigantisch uitpakken. Een super show met vuurwerk en 34 kostuumwissels. Dat is drie keer per nummer. <laughs> Je moet ernaar om even naar kijken. In deze week kaarten. Voor Within Temptation. In Kanser. Toch gaaf? <laughs> Details? 3fm.nl. 3fm Serious Comedy Presents. Presents. Laughing Matters. Gerard Ekdom. Gerard Ekdom. Gerard Ekdom. Michiel Veenstra. Veenstra. 3fm. Serious Radio. Hey. Nou meneer hoor, het is weer gelukt. En ik moet eerlijk zeggen, Venestra, je hebt toch weer gelijk gehad we met dit nummer. Hè? Ja. Jij was er weer als de kippen bij. Ja. Terwijl ik nog met één been in mega-eats van vier maanden geleden zat. Had jij deze plaat <laughs> al door, weet je wel? Ja, dat is een goede plaat. Klaar, Klaar hit. Mooi. hit. Maar, weet je, jij pikt dan weer de Mika's op van deze wereld. Ah en ja, de, ja het verschil moet er zijn, waarom? weet je. Ik en Mika. En jij Jamie Liddell's, dat vertel eens ze, om, om een dwarsstraat te noemen. En wat zijn er de grote hits, hè? Oh, pas op hoor. Gerard Joling. Gerard Joling. Joling, ja, dat ook nog, dus nummer 1. heeft heb he, je ook nog die? gedaan. Dat ja, ook nog gedaan, dat was een weddenschap. Kijken of ik het de week lang vol ja, zou kunnen goed. houden. Toch gelukte ook allemaal. Nou, Koen en Sandra hadden hem net aan de lijn en hij was uh, bijzonder verguld. Nummer 1 in de top 40. Voor de eerste is No More Malboro's. Hoi er dat <lacht> nummer ook alweer? <lacht> no More <teken>? Caballeros. <lacht> ja. En daarvoor trouwens, de wens Stefanie in Swede. We dus een bijzondere aflevering van Extra Weekend. Het is namelijk geen Extra Weekend. Ja, ik moet zeggen, dat was toch verboden vandaag nou, om dat te zeggen? We mogen het woord uh, Extra Weekend niet in de mond nemen. Elke keer als wij het woord Extra Weekend in de mond nemen, moeten we 10 euro betalen. Aan? Ja, aan uh, Nou, aan aan duw, onze... en, betaal ik 10 keer aan jou, betaal jij een 10 mij. Oh, extra, weekend. extra weekend! Extra weekend! Extra weekend! Extra weekend! wordt een lange extra avond weekend. Dit. dit, wordt hartstikke extra, leuk dit. Vanavond is geen extra weekend, maar... Nee, maar uh, 3FM, 3FM present, present Serious Comedy, comedy presents, present, laughing matters, en vanavond en schreeuwen. Nou dat is ongeveer de wel verhaal dat vind ik extra weekend toch een stuk makkelijker. Ik wou dat zeggen, want we zouden een extra weekend niet aanhouden. Extra weekend, vanavond en bijzondere ablevening, vanavond en schreeuwen. En... Ik moet trouwens even... Er gebeuren rare dingen, Veenstra. Eh? Het is met jouw populariteit de laatste pakken bij vier maanden zo hard gegaan. Hangen die poses hier nog steeds? Ja. <laughs> nee, ik, ik vermiddag naar de brievenbus. Heb een keer ja, jij, ja. dat je hebt één keer moment dat je naar de brievenbus loopt. En dan blijkt er ook nog wat in te zitten. Dus maar nee, je hebt een heel groot huis. Dus als jij naar de brievenbus gaat, dan is er gelijk wandelschoenen aan en ja, uh, proviant. Nee, wel even een expeditie. Hoor. Zonder kompas kan ik hem niet vinden bij mijn woner. Ik ga naar de Noordpol, maar dat is niks vergeleken met als jij de post ophaalt. Maar welke Michiel... He? Ik krijg gewoon een hier TNT postbrief. Ja. Geachte heer mevrouw. Welke bekende Michiel kent u? Een kans van 9 op 10. dat het gaat met Michiel Veenstra. Dat is natuurlijk ook niet vreemd, want hij hoort immers tot een van de beroemdste zeehelden wacht die de even, Nederlandse wacht, wacht, wacht, wacht. is. Wat is dit? Is een, een, een uh, formulier dat ik kreeg van, uh, van TNT Post. Ja. Uh, welke Michiel kent u? En dan moet je dus invullen welke de, Michiel je kent. Welke Michiel je kent. <laughs> welke Michiel? Nou, ik, ik ken er alleen Veenstra, Veenstra, Wie kijkt je joh? Het is gewoon officieel in mijn, in mijn brievenbus gevallen vanmiddag. Wel, het staat er, welke Michiel kent u? Ja, Welke Michiel. En een rare achternaam trouwens vind ik ook. Geachte heer mevrouw. Ja, precies. Kijk eens goed, weet je. Ik heb er drie dagen hier gescoren. En dan nog afvragen. Geachte heer mevrouw. Heel gek. Oh, wat grappig. Maar het is toch... Uh... Welke Michiel. Maar het gaat dus over de ruiter, hè, voor alle duidelijkheid. Ja, maar het is, is het niet geinig om... Uh, we hebben geen telefoon hier, hè? Daar werd ik vroeger mee gepest, Zo. weet je dat? Jammer. Met Michiel? Ja, want Michiel de ruiter in uh... hey, zijn blauwe onze humor op schoolplein. Oh, ja. dit had je dan niet moeten zeggen. Want deze had nooit in mijn hoofd nee? gekomen als Blank jij het niet uit, had gezegd. Uh... Ik bedoel, ik had Gerard Peer Poep Chinees. <laughs> ja. BfM. Real Music De Nieuwe gesto. Nee, nee, nee, the Nelly Furtado. Oh, my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 This window, and just let the wind blow in, and let it grab you and calm you down. And if there's no way, then find a way. But don't go down the easy way, and don't let any of them bastards hold you down. Close your eyes, you might see something beautiful, 'cause it's not. Following the land With a million dollar plan And all the dreams are gone If you let him go Yeah, all the dreams you win If you dare to make it so If you dare to make it so You lost the things that you thought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 Ja, maar ik vind het, wat ik zo raar vind, is dat we gewoon, uh, nu twee weken achter elkaar meegeheten hebben... over dat je je ogen dicht moet doen. Ja, en we, hadden bijna, en we hadden bijna Just Jack met Stars in the Rise. Ja, uh, misschien ook nog. Ook, ook nog een poging gehad tot meegeed. Misschien wel bijna dat het geweest. Zijn er nog meer platen met ogen? Nee. Ik maar me, heb je even... Dit is de 3FM mega hit voor de komende ja. week. Vanuit Enschede. Maar vanuit Enschede richting jouw woonkamer. Prrr, of misschien wel jouw auto. <laughs> of je... Zonderkamer. Hotelkamer. Oh, uh, yeah. ja. Hey, maar uh, is Raccoon, close your eyes. Maar hij zegt, close your eyes if you see something beautiful. Dat kan niet, hè? Dus elke keer als je een lekker wijf zit, oh. moet jij met een... Oh, niet... Dat is wel een heel mooi compliment. Wil, de, de, de, we zijn hier op, uh, op het uh, campusterrein, uh, Veel studenten. Het is wel een beetje technisch, hè? Dus er zullen denk ik wel wat meer mannen zijn dan vrouwen. Ik ben er bang maar voor, Maar stel je ervoor nou dat hier inderdaad een heel uh, aardige dame deze, uh, uh, rondloopt... en uh, je staat vol in haar blik, want dat je ineens knie, je ogen, dicht, ogen doet. dicht doet... dan weet zij, hé... Hey. Ja, of je denkt gewoon dat ze iets aan de ogen heeft. Ja, dat kan ook. Of je denkt, misschien kent ze dat hele nieuwe nummer van Borkoen wel niet. Zullen we eens gaan luisteren naar comedy? Dat lijkt trouwens een leuke idee. Een stukje comedy van afgelopen woensdag. Om te lachen, hè? Van die lama's. Wij gaan ons eerste schietspel spelen en dat heet Beter Niet. En dat gaat over uh, uh, situaties die je beter niet kan meemaken. En als eerste wil ik heel graag uh, Beter Niet voor je op vakantie gaat. Zo, lekker drie weken naar Spanje. Naar Spanje, heb alles, ja. Zo, schat, hebben we alles? Oh, fijn. Hem mijn fietsbel doet het niet. <lacht> Ja, die uh, annuleringsverzekering uh, wou ik graag uh, annuleren, ja. want... Uh. Mm -hmm. Ja, dus het is een vierdaagse busreis naar de Costa del Sol. Mm -hmm. Twee dagen heen, twee dagen terug. Uh. Ja, ik doe het. Even ja. kijken, ik heb alles. Zwembroek, zonnebrand, zonnebril. Nou, hartstikke goed. Heerlijk, Alaska. Dan nu, beter niet als je student bent. Nee, eh, uh, dank je. Ik, ik drink geen bier. <lacht> ik maar een mel. Uh. Uh. Ja, ik heb een uh, vraag. Ik zat dat boek nog eens te lezen en toen, uh, toen begon ik zelf na te denken. Uh. Nee, ik heb vaste verkering. <lacht> Hé, ja, het gaat hier hartstikke goed. Hé, hey, kan ik een condoom van jou lenen? Oude, oh, dat maakt niet uit. Dan ga ik hem maar even door de vaat wassen. Dan nu, euh, beter niet in Twins dialect. Een Coca-Cola. Coca-Cola. Seven up. Ja, dat is minder dan. Maar ja. Ik heb gewoon alleen dit in het handen. Ik heb gewoon alleen dit in het Ik heb ongeluk lijm tussen mijn tanden gedaan. Ja. Dakloze krant. Ah. Oh. Oh, dat is zielig, vindt... hè? Ja. Ik had ook kunnen zeggen wijkloze krant. En de sfeer werd grimmig, Ik weet niet wat dat is. Is er hier iets gebeurd of zo? Uh, jeetje. Dank u wel. En dames heren, dat is Christian Albers. Nou, dat waren de lamers. Dat waren de lamers afgelopen woensdag. <tie> <tie> ja, woensdag toch? Ja, uh, Ja. Toch? Weet ik veel. Ik denk het wel. Jij denkt het wel. Oh, dat is... Wacht, wacht ik snap ik hem. Je doet spelletje dat je weer anders moet ja, zeggen. Ja, precies. Wil je de, onze lama-kunde gaan testen? Ik zit testen. even de lama kunnen. Ik zit even te schrijten. Ik zit even na te denken over het broeikasprobleem. Biertje? Ja. ja. Safe bij de bel. Ja, hé, hé. Wat schilder je? bij zoomer, hè? Dit is Dek. Uh, Brianna... Uh, uh, wat is dit? Een leuke plaat. It's a curse. words and spoken. I said Lovely Jane, uh, uh, zullen we nog één keer proberen samen in één keer uit te spreken. Wat de extra weekend uitvoering of de 3 fm Presents Serious Comedy, maar dan in de vorm van Loving Matters van het Enscale. Ja, die. 3 fm Presents, presents Serious comedy, comedy. In de vorm van Loving van Matters van het Encore. Jongen, jongen, wat de fuck, what what the fuck je, is dit toch? We hebben een hele week geoefend en dan nog onze strot uit. Maar goed, ondertussen is hier aangeschoven. Nou ja, aanschuiven dat is het ook weer niet helemaal. Gelopen. Dus een beetje gelopen, is dit. Horus Cohen, dames en heren. Ja. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Misschien is het wel leuk Gero, dat als we op uh, extra weekend, wat het niet is, stel, wel uh, Horus doen. Oh ja. Dus denk je nog één keer je naam: Horus. Oh, kippenvel. Meteen een ja, ja. Vinden we leuk. maar wegwezen. Horus, hoe is het met je? Het gaat goed, ik ben al uh, twee dagen in Enschede. Nou. en dan gaat het nog steeds goed met je? Ja, Even dat vaak. gaat goed. Nou, maar ik vind het inderdaad heel knap. Je zegt wel net heel erg zo onder aangelopen. Maar ik vind het dat twee dagen in een prestatie aan zich. Precies. Meneer Cohen. Ik wil, ik wil ze het zien doen hoor. Ja. maar, maar het gaat, gaat goed. Goed. Ik gaat ken goed. twee mensen die ooit in naar Enschede zijn gegaan. Nooit meer wat van verhoor. <laughs> Dus dat zegt ook wat. Hey, je hebt een, een, een, een wat meer uitgebreide rol dan alleen maar um, uh, grappig zijn om even heel onderbiedig te doen. Nou, eigenlijk hoef ik helemaal niet grappig te zijn. Ik, mag, ik heb de makkelijkste baan. Ik mag de mensen aankondigen en afkondigen. Oh, dat doe je heel leuk. Nou, dat, en dan mag ik toch hier gewoon gratis drinken. Wauw, <lacht> hoe cool is dat? En ze laat hij nog steeds binnen in de bar. Dat is ook prettig. Het, het, het, het scheelt, hoor. Het scheelt weinig, hè? Ja, ik heb flink moeten lopen. En uh, hoe is de sfeer tot dusver? Want het is natuurlijk al een paar dagen bezig. Wij vallen er een beetje middenin. Dus we, we komen um, op een koude kermis voor ons gevoel? Nou, het is... Uh, oh, gisteren, zijn we, gisteren zijn we begonnen. En uh, dat was de openingdag. Dus dat was uh, gezellig. En uh, het, het, ik voel nu al de spanning dat het echt leuk gaat worden. Oei. Dat is altijd gevaarlijk, hè? Dus, nou, voor mij wordt het echt heel gezellig. En tussen alle uh, aankondiging uh, uh, klusjes door die je doet... heb je ook al wat gezien van wat er uh, op het podium heeft gestaan? Ik heb gisteren uh, Klaas gekeken. Ik heb uh, droog Brood gekeken. was heel grappig. En uh, af en toe een stand-up meegepakt. Uh, die zijn sowieso elk jaar heel erg leuk. Een dus, uh, ja, hoop stand-up altijd... uh, stand ja. En glaas van eerder gaan we ze ook nog even naar luisteren, ja. naar een uh, compilation. Van afgelopen donderdag stond het op mijn fax. Nou, gisteren. Dat op was precies. hier. Ja, ja. ja precies. Weet je nog waar niet over heen? Wij weten nu wat er nu gaat komen. Uh, toevallig. Uh, nee, nee, niet toevallig. Wacht, laat even kijken. <laughs> ik, voel, ik voel dat het een stukje iets over Tierman wordt. Iets over Tierman. Gokken. gokken. Hij voelt dat, hè, die holder. Ja, ik, ik, ik ben er toch wel benieuwd. Nou, Klaas van der Eerde, take it away. Als ik dan echt, als ik dan echt nog, nog, nog, nog depressiever ben, emotioneeler, dronkener dan, dan op de op zo'n nacht, dan helpt TMF me er altijd even doorheen. TMF, met Nederlandstalige hip-hop... met van die goed verstaanbare, Nederlandstalige teksten. MUZIEK je even, aan hè? Oké, okay, uh, ah, je yeah. we gaat weer zelf, we gaan weer zo, helemaal in zemming. Gaan weg, hè? Uh, is een goede en waar man? Komt ie? Geen van nee, nee, nee, nee, vrienden, tranen. nee, ga nee, nee, nee, overvallen, nee, nee, nee, de nee, tranen. geen en nee, een nee, nee, nee, Lange van B we gaan we naar benen de genen, twee door de plebe maar de tenen, de de zen, de tenen, de penen en de Ga en de genen en de de en de nee en nee nee nee de Ga de Fantastisch! Ja, zelfs de kleine Surinaamse vrouwenstemmers klaar. Ja, het is ook, dat is niet, ook dat is niet te verstaan. Nee, nee. Ach ja, lach. Wat leuk. Ik, bedoel, ik moet eerlijk zeggen, we zijn er geen uur binnen en ik, moet, ik heb nu al een beetje ja, ja, ja, een ja, beetje. Ja, ja. En het wordt alleen nog maar erg. Oh, ik moet morgen echt een uur gemasseerd worden hier. Ja, maar morgen is die ook nog, toch? Ja, morgen is het hier ook nog. En er is een cocktailbar. Weet je hoe moeilijk dit is? <grijg> <grijg> maar hoe leven je hier naartoe? Wat doe je om het allemaal uit te, te houden? Keihard trainen. Keihard Het trainen, is een uh, soort van uh, Nederlands elftal. Als je daarvoor opgeroepen wordt. Dus je gaat, je gaat extra hard trainen. Je gaat uh, vroeg naar bed. Yeah. Twee weken lang. Je drinkt even niet. En dan, en dan als je hier bent uh, volle kracht. Maar, maar twijfel je ook van tevoren of, of je die druk aan kan? Of je dit wel moet doen? Ja, of je ja. Dan niet denkt, van ik moet het even overslaan. Ja. Want, ja, ik ben even naar mijn familie gegaan. We hebben even gehuild, goed gehuild, alles eruit gegooid. En die zeiden, Horus, hiervoor ben je op aarde gezet. Wow. Ben je bent bijna geblesseerd. Maar lachen, op, lachen en suipen. Dat is jouw taal. Lachen, een man suipen. met pijn, maar hij draagt het zo trots. Horus Cohen! Dames en heren, daar denk ik even een applaus voor. Gewoon voor de gezelligheid. Nou, weet je wat, als je nou elke keer even, even gewoon weer gewoon hier bij die microfoon komt. Ik kon wel even updates geven ja, over even de gaat. updates. Ja, en cool. uh, even kijken of er nog vette roddels zijn uh, hier in het gebouw. Onder alle stand up onderling. Je weet jij veel? Voor een uh, goed bedrag vertel ik alles. Oké, okay, biertje? Ja, wat doe je weten? Dat ja, zie je wel Zo nee, werkt niet <lacht> meer. bij die die horoscopen kennen. <lacht> <lacht> ik zie het niet zo. Ja, dat is zo weer. Hè. Ik geef een nieuwe drijven in straat, dit is te gek. Zet zijn de ghosts. It's for a clock in the morning. I take a second excuse for take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 I, I got a feeling within, within, it's coming around again.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 Put your drawers aside all winds of sorrow Hang a out to dry Throw it away, gotta throw go it away All the colorful days, my friend Are coming around again Yeah, yeah, mm -hmm. yeah, yeah I can feel a change of fortune No more riding on my love Feel the weight is off my shoulders My feet becoming stuck And all the good times on which Dank jullie wel, succes. Dus het begin van de wereldwijde tour begint in n de World Wide Web Tour. World Wide Web Tour ah. van Simon Web. Hé, jij bent echt de allerleukste die ik ken. En uh, coming around, <laughs> around... Maar ik vind jou ook heel erg aantrekkelijk, Gerard. Oh, dat is prettig om te horen, zeg nee. Dan had ik uh, even kijken hoe er een muziekje klaar staat, maar dat werkt niet meer, dus dat is heel jammer. Dus oh, oh weinig, God, nee toch? Wacht, wacht, wacht, let op, let op. Je mag zelf kiezen welke jij leuker vindt. Ik ben heel geschriven naar je smaak. Ik heb een muziekje. Oh, heel hey, hey, Ja, oké. Okay. Nog geen acht uur, nu al toeter. Deze hoor. Heerlijk. En deze, hè? Dank okay. je. Ja. Laat ik deze staan. Maar goed, hoe het een beetje? Nou, ik moet zeggen, eh... het gaat best goed. Jawel, hè? Ja. ja. Zie je rare dingen aan me? Mm. Niet. Mm. Ik ben een beetje bruin van, van je weekje Spanje. Dan heb je alleen maar hoofd nog maar gezien. <laughs> en daar wou ik het ook graag bij laten, geven. Ik dat zeggen. En jij bent, ik moet even, met jou hebben we nog even een appel te schillen. Oh. Sterker dus dan een hele groentewinkel volgens mij. <laughs> Dat gaat gewoon maar even trouwen. Het dat is daar oud vertrekt. nieuws, man. Nou, gewoon, ja, maar wat... ik heb je sindsdien nog niet op zender erover gesproken. Oké. Okay. Dus. Weet je wat wel heel grappig was? Vorige week in extra weekend belde jij me... terwijl ik nog in Mexico lag... Um, ja. om me inderdaad over aan te spreken... dat ik stiekem was getrouwd. Leuk dat je opnam. ook. En op het moment dat je belde... Was ik net druk aan het duiken in de Caribische Zee op zoek naar mijn trouwring. Ja. En nu moet je onderduiken voor je vrouw omdat de trouwring weg is, of niet? Nou, het valt mee. Hoe ik wil zo raar zeggen, mevrouw. Ja, nou hoe denk je dat ik me voel? Ik heb het ook al een jaar, bijna. Zeg het tegen mijn vrouw? vrouw? Ja. Dat vind ik raar. Ja, tegen je vriendin ook al. Ook nog? Ja, ik hou het niet meer bij, hoor. Nee, een beetje wat allemaal. Ja, laten We tijdens het nieuws even hierover vergaderen. Ja, laten we doen. Want. Uh, zometeen... Ja, lekker koffie. Oh, heerlijk. Wat een goede combinatie. Ja, doorgaan, gewoon oh, door het uh, nieuws. Wat? wat? Koffie? Wat je Met wie? Henk. <laughs> zijn we al weg? Zijn we weg al? <laughs> ik hoor ons stel nog steeds. Volgens mij zijn we nog steeds op zender. Spannend <laughs> wel, hè? Dat <laughs> is gebeurt? kansloos. Oh, oh, nog 40 seconden. Oh, 40 oh, seconden. ik, ik er, oh, seconden. Wacht, hoor, oh, een uit. Ik hoor net een fax uit Dat we nog 40 seconden hebben. Nou, daar. Dus jij, jij bent je traalring Jongen, jongen, Wat een avontuur. Hoe lang heb je hem in totaal om je vinger gehad? Een hele volle week. Die ring dan, hè? Ja. Echt? Ja. Een volle week? Een volle week. En toen weg. En morgen haal ik een duplicaat op. Er komt we net wel een, een, een, een vis binnen. <laughs> ja, die ga ik even, even open snijden. Het schijnt dat die ring daarin zit. Ja, dat of in een verdronken Mexicaan. Dat zoeken we nog even uit. Spannend, hè? Nou... He, wat? Nou goed, ik hoor zojuist juist nog 10 seconden Ik Het ja, op, op het hospital. Er komt weer een pak binnen. Nog 10 seconden. En steeds minder. Ik denk dat we ongeveer nu klaar zijn. Ja, ja. Koffie. In een onderzeeboot is het zaak om zo weinig mogelijk geluid te maken. Het kleinste geluid kan er al voor zorgen dat ze ons horen. Ik hoop niet dat we ze juist zijn ontdekt. Kijk op de site bij onderzeeboot hoe we dat voorkomen. De marine vergroot je wereld. Kijk op werkenbijdemarine.nl van welke muziek je ook houdt en bij welke bank je ook zit. Die ING kaart is een creditcard voor iedereen. En wie nu ja zegt tegen ING kaart Classic en van muziek houdt. Oh nou. Ja, muziek houdt krijgt de nieuwste iPod gratis. Dus vraag ook een ING kaart Classic aan op ingkaart.nl. Daar vind je ook het prospectus en actievoorwaarden. Je ontvangt de iPod na goedkeuring van je aanvraag. Kijk bij Onderzeeboot op werkenbijdemarine.nl. Er zijn twee meisjes, en allebei staan ze met oude spullen op een rommelmarkt. Meisje 1 heeft een paar rolschaatsen die ze verkoopt voor 5 euro. Meisje 2 heeft dezelfde rolschaatsen, maar ze doet het anders. Ze knipt 10 loodjes, die allemaal 1 euro kosten, die verkoopt ze en de uiteindelijke winnaar krijgt de rolschaatsen. En het meisje verdient dus 10 euro. Waarmee we willen aangeven dat sommige mensen... nu eenmaal slimmer met geld omgaan dan anderen. En omdat zulke mensen ook het maximale...